Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw topoverleg over Oekraïne. Over een paar uur komt president Zelensky aan in Washington DC... voor een gesprek met president Trump. Het doel is een wapenstilstand in Oekraïne... nadat Trump vorige week al een gesprek had met Poetin... Intussen gaan de Russische aanvallen in Oekraïne onverminderd door... zegt verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Afgelopen nacht was er een grote aanval op Kharkiv. Twee weken geleden was Kiev aan de beurt. Hier viel het meeste aantal slachtoffers tijdens één raketaanval, 31. Dit soort aanvallen maakt de positie van de Oekraïners alleen maar harder op. Trump en Poetin verlangen van Zelensky dat hij grondgebied gaat opgeven. Maar dat hij daarmee akkoord zal gaan, die kans is heel klein. Om de druk op de ketel te houden komt Zelensky niet alleen... Meer EU-leiders en naam voor chef Rutte zijn ook naar de VS om met Trump te praten. Een van de drukste stukken spoor in Nederland is verzakt en dat is een probleem. Tussen Utrecht en Eindhoven rijden vandaag niet 6 maar twee intercities per uur. Door de verzakking in de buurt van Den Bos kan er op een deel van de route maar 40 km per uur worden gereden. Spoorbeheerder ProRail weet nog niet hoe het komt. Thijs van de Brink wil de politiek in. De EO-presentator heeft gesolliciteerd voor een plekje in de Tweede Kamer. Van der Brink zegt dat hij het CDA een brief heeft geschreven... na de val van het kabinet afgelopen juni. Het is nog niet duidelijk of en op welke plek die komt op de kandidatenlijst... voor de verkiezingen op 29 oktober. En een kwart van de Nederlanders durft geen lange wandeling te maken in de natuur... omdat er weinig wc's zijn. Een hoop mensen hebben problemen met hun blaas of darmen. en Zij vinden een uitgestrekt bosgebied zonder toilet geen prettig vooruitzicht. Ook Robbie, die elke dag door de Utrechtse natuur wandelt. Hij heeft prikkelbare darmsyndroom en kan soms ineens naar de wc moeten. Het gebeurt wel eens dat ik per dag zeven keer naar het toilet ben geweest. Niet wetende dat er vijf van de handhavers hebben mijn hoofd gezien. Ze spraken me toe van... Uh... U mag niet in het wild plassen. Ja, dus blijft hij nu maar heel dicht in de buurt van zijn huis. Dat moet anders, vindt hij. Net als het MDL-fonds. Daar zeggen ze dat er op meer plekken bij parken en natuurgebieden wc's moeten komen. Het weer, aardig wat zon, maar er zijn ook wat stapelwolken. Het wordt maximaal 23 graden langs de kust tot 27 in Limburg. Morgen zonnig bij 21 tot 28 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een vijf minuten vertraging door de werkzaamheden op taal 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij nieuw vennep En ook vijf minuutjes op taal 44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knoppenburgerveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. So Uit de tijd dat uh, Jaap en ik uh, nog radiopiraten uh, waren en dergelijke. Je noemt nu die, wel uh, de oude gediende op. Uh, die, ik, hè? die boefjes, weet ja. je wel. Met nou, een illegale zender. Uh, nou. Dirk uh, Buwalda had daar een heel mooi woord voor. Zolderkamerartiest. Ja, ja Dat waren we toen nou ja, En ook heel belangrijk trouwens. Uh, voor de muziek ook. Dus... Uh, Zeker met uh, ja. al die piraten en deze ook, Laura Brinken Niet helemaal, want dat was, dat, was, dat was eigenlijk best een uh, nummer wat al redelijk bekend was. Ja, van de Italiaan, hè. Uh, dat, dat dus. Maar uh, er gingen al de muzikale platformen die je toen had, dus dat waren de, de radiozenders die gingen toch al uh, behoorlijk nat, uh, op, op de... Nou, nat, ze, ze vonden dit gewoon een geweldig nummer. En, daar was een beetje de lol vanaf. Je had het eigenlijk in de tijd dat wij dus die radiozenders hadden... hadden we altijd zo'n beetje van... we gingen een beetje kijken wat een ander deed. En we probeerden elkaar af te troeven. Want je had Rhythm Import, je had Atlas Import. Eh, en daar haalde je je werk vandaan. En eh, kijk, sorry Pim, maar we probeerden je toen nog wel eens een beetje af te troeven... met het een en ander. En dan eh, was het net zoiets van... ja, maar die hebben wij en jullie nog even niet, weet je. Zoiets. Nou, en Uit dat de deden van we dus uh, Solsonic en zo. Soul Sonic en, uh, uh, Delta Radio en Connection 104. Ja. Zo, uh, zo hebben we het uh, in die periode hebben we het over. De Connection Action Groove, kan ik me uh, nog wel uh, herinneren. Ja, maar, dus, hoe heette die bij jullie eigenlijk? Uh, de de Weekend Disc. Weekend Disc. En dan had, uh, had je Soul Sonic. had er ook nog één. Maar dat ben ik even de naam van kwijt. Klopt. Waarbij op een gegeven moment straks. Uh, op een gegeven moment uh, Pim misschien binnenkomt, uh, dat was het. Zij gingen prijzen weer weggeven en toen belde ik steeds uh, als eerste. Ik zeg met het juiste antwoord. Ja, ja. En, uh, ja. Dus ik heb wel een paar platen ja. van uh, solsonic Sonic uh, in gekregen. Maar Dat je die, die gewoon krijgen, ja? Stop. Ja, u, uiteindelijk wel. We ja, dachten zo, dus, oh, daar heb je hem weer. Weet hoor. je wie bij Sonic ooit begonnen is? Nou, Kees van Amstel. Ja, echt waar. Jazeker. Ah, dus, uh, ja, nou, die, die is daar begonnen. Ja, die heeft en we kennen ook, nee, hem ja. tegenwoordig als... Uh, nou ja, hij is min of meer bekend als uh, stand-up comedian. Hè? Want, en hij is ook uh, bij meerdere programma's gezeten. Zeker. En uh, ja. op de radio ook heel veel stations uh, waar die bij je bijgezeten he? heeft. Goedemorgens antwoord heeft hij gedaan. Dus. Uh, ra radio Siel heeft hij bijgezeten in Amsterdam. Ja. Daar uh, oh, een leuk verhaal over. Maar dan ga ik hier ja, op de radio over, vertellen. Over der, Ja Over slangen en dergelijke. Ja, precies. Ja, we zijn er. Ja, we zijn er Jaap. Goedemiddag. Ja, maar, want we hebben het Jongen. nu al een beetje over. Uh, we hebben het geloof ik de eerste twee, drie minuten over uh, illegaal radio tijd per uh, gehad. Maar Zegt jullie allemaal niks? Nee, dat, maar, ja. uh, want, maar voordat die mensen hier Gaan afhaken en zeggen van: Gaan jullie dan ook nog iets zinnigs doen tussen 2 en 5? Ja, Jawel, wij gaan zeker wat zinnigs doen, want om kwart over 2 hebben we het nieuws in het kort uit Zandvoort. Wat heb jij nou gedaan? Jij hebt op een gegeven moment gezegd: Ik stop het in de AI, schrijf er een mooi verhaal bij. Nou, Dan heb ik hier een mooi overzicht bij. Dus ik hoef geen kloten te doen en het wordt gewoon voor je voor je gedaan. Dat is één en om half 3 moet ik iets ergens gaan vinden over wat het weer heet. Ja? Nou, kijk naar buiten. Je ziet het. Uh, het is mooi weer. Dus uh, Sorry, die moeten schuif. we lopen doen. Ja, het is om kwart, net 20 graden. En dus. om kwart voor drie gaan we iets uh, doen met wandelen met Hans en Ger. Uh, dat heet met Jan, -Jan de op, Kloet. Op, ja, op? twee weken zitten we natuurlijk voor de DUS-GP. Mm -hmm. En we zijn benieuwd of de dorp er een beetje klaar voor is. Dus uh, kermis, de, beide, de, de beide, kermis wel trouwens. De he? beide heren zijn vanaf de kermers. Even het dorp doorgelopen met Jan-Jaap de Kloets... en uh, burgemeester David Molenburg. Ja, en dan het tweede uur? Het tweede uur. Dan hebben we om kwart over drie hebben we Ben of Want uh, volgende week, ja, daar zitten we nog een weekje. <laughs> Meestal hè, is vandaag twee weken voor de Grand Prix zit. Volgende week nog een weekje nou, voor de kloos. Grand Prix. Dus heel hebben we een soort uh, pre dus GP-uitzending uh, mm -hmm. tussen twee en vijf. En uh, we hebben ook nog uh, de race in het dorp. Dat gaat weer een spektakel worden... En daar is gaat... weg weggeweest. En daar gaat Benna wat over vertellen. Al. Ja, uh. en we hebben dus uh, live uh, verbinding met uh, de Zeepkisten uh, op de 23 e Ja, uh, evenementagenda zit ook volgens mij in uurtje nummer 2. Ja, om half vier gaan we die doen, uh, Jaap. ja. En dan het laatste uur, dan komt Mister uh, Pit. En paddock langs, Randall Lawson. Want dat is de uitvinder samen met Benno geweest van dat illustre radioprogramma. Maar die gaat dan iets vertellen over wat er allemaal in autosportland te koop is. Zeker. Ik weet wel dat de motoren alweer zijn begonnen. Hè? Die waren in Oostenrijk alweer bezig. Dus dat, nou, uh... we gaan straks horen van de. En dan, dan hebben we natuurlijk nog het dier van de week om half vijf. En dan ergens wat verder allemaal ter tafel komt. Nou, dat lijkt me heel gezellig. Ja, fijn dat je erbij bent, jongen. En uh, we gaan er een mooie uitzending van maken. Zandvoort op zaterdag bijen tot aan 5 uur. Met de nu warmer en warmer Ken je ze nog met de teardrops? Zing uit de jaren 80 van Womack en Womack. Je hoort de teardrops. Hier komt ie aan, lekkere zonnige klanken. De nieuwe zinger van Rolf Sanchez. Baby, tu ta linda, tira otra foto. No te subiendo, ma corazón es roto. Suelta el de pecho, que soy es peligroso. Pa llorar tú, mejor que llorar. iore otro oh de oh, oh, oh. mami siel. Zal je nooit alleen gaan Ik wacht op jou maar Se me peo con esa cintura que juste dibujo, que lo que me gusto: como se me peo, a dama bonita desde que lo de house nu sluit mooi en bij het uh, naar het strand uh, gaan En dat uh, wilde mis van de week ook doen, uh, Jaap Koper. En toen was het in één keer hier uh, 10 graden kouder dan in de rest van het land. Wat we ja. hadden last van? Zeeflam. Ja, zeeflam. En, uh, en, uh, ja, dat ja, we dat zijn was gewoon uh, zeedamp. Uitgebreid op tv geweest met de zeeflam. En de foto's van uh, Gerard Boukers uh, hebben we ook uh, gezien. Bij zowel het NOS uh, uh, weer als uh, bij RTL4. Zeeflam. Dat heet gewoon zeedamp. Ja, als de wind van zee kwam, dan, dan was dat uh, gewoon damp van zee. En dit, dit, dit, Nou heet het zeeflam. <laughs> nou ja, oké. Okay, nou ja, dus... Ik moet dan altijd denken over het weer waar we zo komen. Nou, uh, hou we zandwoorden zeggen, dan trek je gewoon de gordijnen op. Kijk je naar buiten wat het voor weer is en dan weet je het. Ja, da ja. dat is ook zo. Ja. Goed, uh, we gaan het hebben over uh, wat uh, er allemaal gebeurd is de afgelopen week hier in Zandvoort. Moet even kijken hoor, want uh, het ligt een beetje fijn uh, door... Oh, hier, kijk, dat is wel, uh, dat is wel interessant. Want uh, dat is ook alweer een dikke week geleden. Maar in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 was er een ontploffing te horen. En dat uh, gebeurde bij de populaire discotheek van de Chin Chin in de Halstraat aan Zandvoort. En de politie die is op zoek naar getuigen. Ik weet niet of ze ze inmiddels al gemeld hebben. Uh, Volgens mij niet. Nog niet, maar het is nooit weg om daar even... Ja, uh, te kijken of, of er iemand is die dat gezien heeft. Dat daar wat uh, dingen zijn gebeurd. Maar ik vond wel dat daar uh, altijd een explosieve stemming heeft uh, gehangen. Nou, in in dat uh, valt wel mee hoor. Ja, oké. Okay, nou, er zijn ook uh, nepagenten actief. Uh, dat stond trouwens ook uh, van de week uh, bij uh, NH News tegen. Er is iemand in Zandvoort. Opgelicht voor 34.000 euro. Dat is niet normaal, hè? Nee, nee het is uh, telefonische helpt deze fraude. Dus dat deed hij zich voor. En dat zoveel contant in huis hebben. Die ja, hier, ook dat nog. Uh, en uh, dat is ook uh, gebeurd. Uh, maar die nepagenten zijn uh, niet alleen in Zandvoort actief... maar ook in Noord-Holland. Er zijn wel twee aanhoudingen verricht inmiddels... Uh, en dat is alweer van een tijdje terug. Dan uh, nog even een, een bijzonder bericht. Want Stantwoord die krijgt een nationaal congres evenementen 2026. Het lijkt net alsof ik op het strand sta. Ja, echt, je uh, moet te maken met, uit, die met die ventilator. Zo. Ja, nee, ik vind het wel wat, hebben eerlijk gezegd. Dus het maakt niet uit. Live op locatie. <laughs> ja. Evenementenstad van het jaar. Nou, ik vind het meer evenementendorp. Want we hebben geen stadsrechten. We zijn gewoon een dorp. Maar de titel die ging uiteindelijk naar Harlingen. Het dus is een heel uh, mooie plaats hoor. Harlingen. Je kan daar mooi opstappen naar de boot. Naar de Schellingen en naar Vlierland. En er is ook een mooi festival in Vlierland aan de gang. Het heet Into the Great Wide Open. Maar goed. Jij, uh, jij hebt er wat mee. hè, Met, uh, Wat eilanden. Ja? Zeker, ja. zeker. Daarom staat die ventilator ook uh, lekker aan uh, op dit moment. Dus Dan heb ik een beetje het gevoel dat ik op een boot uh, zit. Uh, maar dat. Uh, en er is ook nog nieuws over een zwerm van 4000 bijen... die gevonden zijn op, het, op een parasol op het strand. Uh, dat gebeurde deze week. En die landen plotseling daar uh, op het strand. 4000 uh, bijen uh, op een strandparasol van Job van Stiphout in Zandvoort. Uh, imker Pim Lemmer die kwam... Ja, de, van zijn huis af om te gaan kijken van wat daar nou aan de hand was. En heeft een bijenstofzuiger daarbij gebruikt om de zwerm veilig te verplaatsen naar een gelukkige nee geschikte bijenkast. Gelukkig. Ja, dus ze zijn niet doodgegaan. Nee. Ze krijgen een keurig andere plek. Ja, de parasol die werd onbeschadigd teruggegeven. En over die bijen, er zijn uh, ook volgens Victor Bol, hij is nu op dit moment met vakantie... Uh, zijn er ook nog uh, mensen of uh, diersoorten die, die bijen behoorlijk uh, dwars kunnen zitten. En dat is de Aziatische Hornaar. Dat is een grote, hè? Een Heel hele grote wespen. Die is iets uh, anders dan die wespen die wij uh, kennen. Uh, maar Victor die schijnt zich nogal uh, bezig te houden met het opsporen van die beesten. Uh, want ze zijn ook een bedreiging voor de honingbij in het bijzonder. En we weten dat Victor dus een imker is. Uh, sinds 2004 is die gesignaleerd ook in Zuidwest-Frankrijk. En Victor heeft mij verteld dat het daar echt een probleem is. Uh, bovendien uh, zegt ook Victor... en dat verwijst ook het artikel uh, op de Zandvoortse krant, uh, uh, vreedzaam beest... gemiddeld 10 kilo insecten. Dus dat is nogal wat. En uh, als je daar honing P bij, bij hebt zit... <laughs> nee, oh, okay. uh, dat is uh, elke zomer is dat. Uh, 10, uh, of 10 kilo insecten over de hele zomer genomen. Het gevolg is dat de Aziatische hornaar in één seizoen... dus complete buienvolken ernstig verzwakt of zelfs vernietigd. Nou, Victor die zegt, uh, dan ga ik uh, zoeken. Er, er is er eentje, uh, hij heeft het vermoeden dat er ergens een, uh, een nest is... in de buurt uh, van de Zandvoorslaan. Schijnt er ook ergens bij mij in, in mijn achtertuin... schijnt er ook ergens een, een, een nest te zitten bij mij in de buurt. Nou, ik heb je nieuw huis? Uh, ben mijn oh, nieuw huis, ja, ja, ja. ja. En uh, bij, uh, in de waterleiding Duinen zelf. Dus ik weet dat hij daarmee bezig is. Uh, nu is hij weg. Maar uh, ze zijn er al gepaste maatregelen aan het uh, nemen. Want dat staat ook in de Zandvoortse krant. Dat je dus deze kolonie niet de lengte moet geven. Want ze worden uh, gezien als een exoot. Dat is een beetje vergelijkbaar als uh, de Amerikaanse vogelkers in de Duinen. Die willen ze dus liever ook niet. Of... De Japanse Duitsersnoop, die wil je ook niet in je achtertuin hebben... want er is ook niks tegen te beginnen. Maar die, uh, deze Aziatische hornaar, die wil je ook niet hebben. Want in Frankrijk uh, is dit uh, al behoorlijk vervelend uh, aan het worden. En ja, je moet er dus niet aan denken... als die beesten dus hier gewoon vaste grond onder de voeten gaan krijgen. Nee, zeker niet. Dus, uh, er wordt wel wat aan gedaan inmiddels... want uh, ondanks dat Victor er niet is zijn er nog wel van zijn collega's die bezig zijn om die nesten op te ruimen. En dus er wordt wel uh, wat aan gedaan. Dat was uh, Beesten in het Nieuws met uh, Jaap Koper. Ja. Uh, Dan gaan we naar het anders, naar een, naar uh, andere punt. Ja, Stalvoortse zangeres uh, ja, ja, ja, ja, Wendy Moor. Ja, want uh, je, je heet Zandvoort op zaterdag of je heet het niet. En dus moeten we dus ook een beetje de muziek er een beetje bij gaan zoeken. Uh, 5 juli was het de dag dat zij haar EP een release show had in Sinatol. Daar ben ik bij geweest. er nog een hilarisch moment toen zij op een gegeven moment vroeg om een microfoon. Dus ja, uh, wie uh, wil de mic even vasthouden? Toen zegt hij, uh, wie wil voor Mike spelen? Nou, Mike Moore was het dus ook. Dat is de papa. Dat is de papa. Van, uh, dus ik zei al oh, hilarisch, ja hij staat hier. Hier. Hier heb je, hier heb je de mic. Maar goed, uh, het kwam niet helemaal. die grap kwam niet helemaal uit de verf. Maar uh, een paar mensen die snapten hem wel. En dat was uh, dat ze dus daar iets akoestisch speelt. Maar ze heeft ook uh, de EP Tangled Wiring uitgebracht. En die EP die heeft ook een titelnummer. En die begint al behoorlijk op uh, te lopen als het gaat om de streams. Ja, kan wat geven? Inmiddels uh, 300.000 streams en uh, 124.000 luisteraars per minuut. Tenminste, per dat, minuut? Uh, zegt, ja, dat zegt uh, Mike uh, in mijn app 124 PM. PM. luisteraars per minuut. Ja, dat, dat is uh, echt uh, mega, hè? Ja, uh, uh, uh, kennelijk ook in Duitsland uh, begint hij al aardig populair uh, te of worden. Zou het zal want... per maand zijn? Uh... Per maand? Nee, per maand. Per minuut uh, lijkt mij erg... Uh, dan, uh, dan komt Wendy dobberend voorbij in een hele luxueuze jacht. Dat, dat lijkt mij een beetje... Uh, dan gaat ze zelfs Duncan Lawrence voorbij. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, het is per maand. Per maand, 10 uh, uh, miles. Dus dat, uh, dat zijn mooie resultaten. Uh, dan kwam we dus nog bij de app. Uh, Hoe laat wordt hij dan gedraaid? zei Mark tegen mij. Ik zeg, nou, nu. Nu, <laughs> nu. Komt hij aan? Mark, Tangle wiring. Red more. Tax Later, is my Iris System Red Dark Circles underneath my eyes. Full of trap, the set is a fiber that I spread. All the hurdles that I jump to high.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 de nieuwe single van ons eigen Wendy Moore, Jaap. Leuke, nou. leuke plaat heeft ze uitgebracht. Het gaat hartstikke goed op Spotify met streaming en dergelijke. Ja, dus nou, uh, we hebben er weer wat streams aan toe weten te voegen door hem hier al alleen te laten horen, denk ik. Zeker weten. Nou, het is half drie geweest. We gaan het doen, hoor. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En het is zomer en Jaap Koper is vandaag op de radio met het weerbericht, Jaap. Ja, maar dan zeg ik net als die oude zandwoorders. Dus ik heb het uh, wel eens uh, gehoord uh, van uh, de meesten. Die zeggen van je moet gewoon gordijnen overtrekken... en dan kan je precies zien wat voor weer het is. Maar toen je vanochtend de gordijnen opentrok en je werd wakker... toen dacht je van ineens, hey, het is toch wel even geen zon die er staat. Nee, dat klopt. Het was een beetje bevolkt en dat is inmiddels nu achter de rug. Want op het moment dat ik even, even een beetje een luchtje stond te scheppen rond twee uur... toen was het zonnetje inmiddels al doorgebroken. Wel is het een stukje frisser dan de afgelopen dagen. Want we hadden de afgelopen dagen best wel een aardige temperatuur. Nu liggen die temperaturen hier in Zandvoort volgens... Deze bron rond de 20 graden. Momenteel 21,1. Nou, dat is uh, fijn dat jij dat zegt. Uh, het, uh, het is wel zo dat deze zon weer even tijdelijk schijnt. Want uh, dan uh, komt er weer bewolking. Morgen start die dag ook weer bewolkt. En uh, zal ook later op de dag, als het goed is, wel weer die zon tevoorschijn uh, nog gaan komen. Wordt denk ik wel iets beter dan uh, vandaag. En dan is het maandag en dan uh, is het een beetje bevolkt met opklaringen. Maar het is wel in de nacht helder. Uh, ook dan uh, zal de zon even wat moeite moeten hebben om een beetje door uh, te komen. De temperaturen gaan wel een stukje meer omhoog. Want uh, dan gaan we alweer richting de 25 graden. En of we dat een beetje vast kunnen houden in de richting van de Grand Prix... Nou, dat uh, weten we niet. Ik zal eventjes... Verder de, kijken, maar uh, nee, dat, dat zit er voorlopig, uh, voorlopig denk ik nog even niet in. En weinig zon ook hè? daarna, dus... Uh, ja, nou, maar goed, iedereen uh, is weer zo'n beetje terug van vakantie of komt uh, terug uh, ja. van vakantie. Zit er alweer een beetje op, hè? Ja, ja. nou ja, ik uh, zat uh, wel even op de buienraden te kijken, maar ja, wat is uh, buienraden tegenwoordig? Want die is ook uh, best onbetrouwbaar en dan denk je van... Hey, Zonnetje schijnt toch? En dan heb je op dat moment een bui op je, op je, op je des euh, gekregen. Dus uh, dat zegt ook niet zo gek veel. Maar uh, als ik die buienraden mag geloven voor Zandvoort, schijnt het alweer richting de Grand Prix. Toch alweer met enige regen van betekenis uh, dat we dan weer wat uh, te maken gaan krijgen. Dus zover uh, kijkt het alweer vooruit. Oké, okay, nou, Jan Pellebroeder zei altijd: het kan vriezen en het kan doden. Ja, of beter gezegd, trek gewoon de gordijnen over en dan weet je meteen wat voor weer het is. Eigenlijk wel, hè. Ja. Dus, uh, nou, momenteel lekker weer in Zandvoort, mocht je van buiten Zandvoort momenteel luisteren. Dus, uh, kom deze kant op en geniet van het mooie weer op het strand. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls, girls. Well, yellow, red, black of white. And a little bit of moon.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 In and out of magazines, Miss World.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 Ja, die lopen ook lekker rond hier in Zandvoort. De curls, curls, curls. En misschien heeft de wethouder Jan Jaap de Kloet en de burgemeester David Moberg. tezamen met onze beide prestatoren Ger Loogman en Hans Botman. wel ook heel veel curls te zien. Maar ook hele andere dingen in het dorp hier in Zandvoort. Every hier veelvuldig van die uh, tv-shows dat ze een uh, stalker uh, moeten oppakken ja. en dat ze die gaan zoeken. Zeman. Vrouw of vrouw is, uh, ja, Zeman, Zeman komt ja, ja, uh, kom proberen. Die gaat dan op pad en uh, ja, de, de camera's worden geïnstalleerd oh. en uh, dergelijke. Ik moet je, ik moet je zeggen, uh, ik vond Thijs Simon in het begin nogal erg uh, dan, uh, ja, hij die eigenlijk over de stalker heen. Maar op een gegeven moment kwam hij erachter dat die stalker dus ook een mens is... en dat daar natuurlijk een bepaalde reden achter zit. Dus er schijnt dan nog wat meer aan de hand te zijn. Maar goed, dat is even terzijde. Maar wat de impact is, dat is enorm. En daar gaat dat liedje over van deze police. Niet denken, nou, dat is een lekkere romantische zong. Nee, nee, Sting had er een hele andere bedoeling mee. van... Dat er iemand gewoon in je nek zit te hijgen als uh, vrouw zijn. Van, ik zal je even gewoon uh, every breath you take in uh, all the steps you make. Moet Dat je niet blij mee zijn. Nee, daar uh, moet je zeker niet blij mee zijn. Maar het is jouw favoriete Ja, uh, zeker. Ja, de police met dit nummer. <coughs> ja, nou heb ik ook een favoriete polisenummer. Het staat op hetzelfde album, maar die gaan we straks uh, nog ergens. Uh, helemaal aan het eind uh, van dit uh, programma zo'n beetje oh, in het Oké, okay, nou is goed. Gaan we Toch? doen. Ja? ja, zeker. Nou, we hadden uh, een, uh, Hans Bodman en uh, Ger Loogman die op pad gingen... En niet zomaar met uh, personen, want we zitten twee weken voor de, de schip. Ja, ja uh, vroeger hadden we toch altijd de beachwalk. maar nu hebben we de Hans en Ger walk. <lacht> walking on the moon. <lacht> <lacht> nee, nee, nee, walking door Zandvoort. of uh, walking door Memphis. Dat is trouwens ook weer een uh, walking beetje, maar dan, backing. En dan gaat het over. Uh, ja, nou, dan kunnen we nog wel even doorgaan. Nee, ze, ze zijn op zijn stap geweest. Uh, denk ik om natuurlijk uh, te kijken hoe het uh, erbij hangt, uh, zo'n twee weken voor de, de Prix maar het valt ons al op dat ze al behoorlijk met wat materialen heen en weer aan het slepen zijn. En ik verwacht dat we ergens, niet deze week, maar volgende week, toch ook wel weer de contouren gaan zien van die bruggen die gebouwd gaan worden. Want ik meestal zal dat in de week voorafgaand aan de Grand Prix worden neergezet. En dan kunnen we weer ook weer over die, bijvoorbeeld over de Engelbertstraat heen lopen. En bijvoorbeeld vlakbij het circuit. Want je hebt er ook nog een vroeger gehad bij. Uh, Benne van Spijkstraat, ja. in de Van weg, Maar die, uh, die hebben ze weggehaald. Ja, nou ja ze wisten de... dat de, de nieuwbouw daar ging komen. Dus ja, weg ermee. Uh, maar goed, Formule 1 zaken... Het zijn de bruggenbouwers, hè? Ja, de bruggenbouwers. De, de... Nou, is uh, Jan Jaap de Kloet is een mooi bruggetje. En daar heb je het weer. <laughs> een mooi bruggetje naar Jan Jaap de Kloet. Of die ook een bruggenbouwer is, Nou, dat uh, weten we niet. Maar hij is wel goed en kundig geïnformeerd over de Formule 1. Want hij is de wethouder van de Formule 1.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 Je ziet dat het gebeurt en wat ik zelf persoonlijk echt te gek vind is het Reuzenrad. dat hoort er echt bij. Ja. Uh, en het hij is, is een jaar niet geweest, nee. dat was toch een gemis hè? Ja, en uh, hij staat er nu, dus dat is, uh, is prachtig om te zien. Ja. En, uh, nou, ik ben ook blij dat er gebruik van gemaakt wordt en dat mensen... En ik zie hem allemaal mensen blij en de zon schijnt, Is dus, joh... Uh, ja, ben je nou niet geweest? Ik ben uh, dit jaar nog niet in het Reuzenrad geweest, maar voor, de, de, de vorige wel, met mijn de, de neefje. Uh, en de was, die deed het heel stoer, maar het waaide heel hard. En is dat uh, um, uh, op een gegeven moment echt... Uh, oom David, ik vind het toch wel heel eng! <laughs> <laughs> nou, hij staat er nog even, dus je nog ja, alle kanten. Ja, maar is ondertussen twee jaar oud. Dus, <laughs> ja. <laughs> dit wordt de vijfde keer uh, de Grand Prix, uh, missen in de laatste rij. Um, ik neem aan dat de boeken gewoon uit de kast worden gehaald... en dat het geen enkel probleem is om dit te organiseren. Nou, er zijn natuurlijk wel een paar veranderingen. We hebben een, een nieuwe uh, directeur bij, bij het Race Festival, bij Zand ja. van Beyond. Um, dus uh, er zijn wel degelijk wel aanpassingen... Um,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 Het heeft allerlei oorzaken. Uh, volgens mij was het in dit geval de postbezorging. willen we niet de fout. Uh, of of bij de, de, de leggen, nee. Ja, dat is ook. Het is zo'n.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 Daar kan ik weinig over zeggen. Uh, dat is geregeld voordat ik hier uh, aantrad. Ik ja, dus, uh, ja, ja. wil niet zeggen dat als ik was geweest anders was geweest. Het is ook aan uh, de stichting. Hè? Het is echt ja. een stichting Sands Bion die dat regelt. Met een eigen raad van toezicht, eigen verantwoordelijkheden, eigen begroting. Uh, dus die hebben dat toen uh, met alle beste weten gedaan. Ja, ja. En nu ook trouwens. Ja. Volgend jaar de laatste keer uh, voorlopig dan hebben uh... Ja, de Puleen wel. Ja. En uh, is dat dus een groot gemisverstand verstand voor de? Ja, kijk... het. het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 Uh, dus laten we kijken dat we op die manier daar nog een uh, vervolging kunnen geven. Ja. Ja. Nou, het is niet helemaal duidelijk of we er volgend jaar bij bent. We krijgen natuurlijk verkiezingen in maart. Uh, misschien dat je dan nog wethouder uh, bent, hè? eind augustus. Zou kunnen. Zou kunnen toch? Zo ik bedoel, uh, het kan heel lang duren zonder formatie het van alleen hem. maar als, de, als het, het volk hem roept. Ja, als het volk hem roept. Ik ik wel vaker bij jullie zetten. Daarom zijn jullie mijn favoriete duo. Ja. Uh, wat ik elke keer zeg, als het volk mij roept, ga ik er zeer serieus over nadenken. Ja. Maar het heeft met de verkiezingen te maken, daar de uitslag van. Uh, Coalitieonderhandelingen, coalitieprogramma. Ja, ja. Dus, uh, ja. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen nou, dik 2,5 jaar dat ik hier zit, uh, dat ik heb met buitengewoon veel energie. Uh,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 Ah, wat ik vooral gaaf vind, is het reuzenrad is 10 meter hoger. Ja, 10 oh, um, meter hoger ja? ja het was, volgens mij was hij vorig jaar 24 en nu is die richting 38 aan het gaan, dus wel ja. iets meer zelfs. Nou, 10 en... keer op reden om voor mij helemaal niet in te gaan. Maar... Nee, nou, ik ben er zelf net in geweest, super tof. O, ja. uh, het circuit kan je niet zien, maar het is ongelooflijk mooi om te zien hoeveel je over Zandvoort en de duinen ja. en op het zand kan kijken. Ja, wat ik gewoon super gaaf vind, is die chaos en de, uh, en de breakdance. Ja, daar zit snelheid in. En dan zie je ook meteen wat dat doet met de ja. sfeer hier. Dus ja, ik ben zeker trots. Nee, dat begrijp ik. Uh, nou goed, uh, we hebben natuurlijk al uitgebreider gehad op ZFM ook uh, over... Uh, en een van de hoogtepunten wordt, het, uh, wordt uh, de kars, de, de... Ja, de... ja, ik ben benieuwd wat jij een van de hoogtepunten noemt. Want nou, ik ja, heb het, het gevoel dat ik, elk hoogtepunt, dat ik van de hoogtepunt naar hoogtepunt ga. Nou, ja, ik doe niet de kleurwedstrijd, maar... Uh, nou, de... dat vind ik ook wel. Ja, dat... Weet je, daar zijn menig kinderen... Dat doe ik niet aan mee. Ja, nou, weet je dat dat ook mag? Dan kreeg ik de vraag van, mogen wij als volwassen ook meedoen? Ik zei, nou, ik heb echt hele leuke prijzen. En echt waardevolle prijzen ook nog. Oké. Okay. Dus het kan zeker. Nee, ja, voor mij is elk onderdeel echt wel een soort nee, van hoogtepunt. Nee,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 Uh, ik ben uh, op ja. het Gasthuisplein. ik ben in de Haltestraat. Uh, ik ben ah, terecht, bij de, bij de Zico Sport uh, racecafé hier ja. straks. Om... Ja, die, komt hier, oh, ook te staan, die komt hier ook te staan. Leuk Dus ik vlieg van uh, Hot naar Heg. maar ja. wel in antwoord. Oké okay, Rob, nou hartstikke bedankt. Uh, ik wens je enorm veel succes. Dankjewel. En op naar 1 september, zullen we zeggen. Ja, ja, ja laten we naar we dan de maandag. Niet, ja, we gaan eerst een hele mooie, mooie race. Dat is het dag voor dag genieten. Dankjewel. Ja, dat was Rob Langeberg, uh, Jaap. Wat een mooi uh, verhaal he, met die man even ja. En uh, ja, er gebeurt al heel veel in uh, Sanford. De kermis is ook leuk natuurlijk dat, uh, dat er weer is. En uh, het Reusenrad, zou jij erin durven? In een, uh, nou, ik hoef niet uh, te weten wat er op het bordje ligt van een van de raadsleden die daar uh, woont. Oh, uh, oké, okay, uh, ja, ja, ja, dus ik weet uh, precies wie je bedoelt. <laughs> ja, maar zo hoog is die nou ook weer nee, niet. Zo dus, hoog is dus, die ook uh, niet, nee. nee. Uh, dus, <laughs> ja, ik denk maar, ik heb een beetje in een opmerking in Ja, die richting. Nee, Ik vond die opmerking van uh, Rob Langenberg wel goed. Waar kijk je het meest naar uit, vraagt Alst Bosman aan. Ja, eind september zegt <laughs> hij. Ja. Als je met, uh, met goede resultaten uh, klaargemaakt hebt, ja, dan uh, is dat het beste. Ja, dat, dat is duw. ook een beetje dat, uh, een goed voorbereiding, een halve werk. Uh, maar Hans had het ook uh, over een kleurwedstrijd. De kleurwedstrijd, oh. ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ook leuk voor trouwens, de kinderen dan. Trouwens, je hebt het over uh, Badhuisplein. Uh, wist jij dat het Siggo uh, Sport Café op het Badhuisplein komt te staan? Oh, ja. Nou, dan weet je het nu. En uh, de studio van ZFM ernaast? Ik denk uh, misschien van beide. Samen met Hanomonde vijf. Ja, ik ja. wou net zeggen jij was maar uh, je was maar even een halve. Je, je weet het niet wat er gaat gebeuren, hè? Nee, dus, uh, nee, nee. We weten gewoon uh, absoluut niet wat er, wat er gaat gebeuren. Hè? Nee, dus uh, we houden je op de hoogte? Toch? Ja. Zo is het. Ja. Uh, ik kan nog één plaat draaien. Even ja, we wat we dat doen? Uh, wat ik uh, nog uh, klaar heb staan. Oh ja, deze is ook altijd leuk, hè? Dus uh, Johnny has yes yes. Uh, als uh, oh, oh, wacht even hoor. Het gaat, gaat er nou allemaal gebeuren? Ja, ja. Johnny H, Jess als uh, laatste plek. Ja, hij en heeft Ford, ook wel een, een hekel aan Jess, ja. Voor het nieuws. Komt je aan. <laughs> Tot zo.